In Frankrijk zou een tweede persoon zijn gearresteerd... in de gijzelingszaak gisteren in een Zuid-Franse supermarkt. Het zou gaan om een minderjarige die bevriend zou zijn geweest... met de gijzelnemer. De man doodde in de supermarkt twee mensen. Daarvoor had hij al een vrouw doodgeschoten van wie hij de auto stal. Een agent die gisteren de plaats van een groep gijzelaars innam... is vannacht aan zijn verwondingen overleden. President Macron noemde hem een held.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 Het weer bewolkt in lokale spadregen, maar nu en dan ook zon... vooral in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het 9 tot 13 graden. Morgen wisselend bewolkt met nu en dan een bui in het westen geregeld zon... met min of meer dezelfde temperaturen als vandaag. Dit was het NOS-journaal. AWB-verkeersinformatie. Op de 50 Vlissingen richting bergen op Zoom, is een ongeluk gebeurd. Daarbij is een aanhanger gekanteld. Er liggen nu stenen op de weg. Tussen Polder en af het ierzeker staat 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.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 KRO en CRW, Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij gewoon oh, oh, hoe het met de taal staat. Kaal staat, zullen wij je gaan vertellen. Piet. Peter en Mieke, dank voor het nieuwsweekend. Goedemorgen, dat waren wel weer een paar onstuimige dagen waarin woorden achter de feiten aanholden. Die ijzige kou, weet u dat nog aan het begin van deze week. Kleumkou noemde Frits Abrahamstad in zijn column in NRC Handelsblad. Een term waaraan ik me in ieder geval kon opwarmen. Na al die ijzigheid probeerden daarna de woorden de verkiezingsuitslagen bij te houden. Sommigen slaagden daar wonderwel in. De gelukkigste vond ik wel de opening van de Volkskrant van afgelopen donderdag. Bakfietsteden. Steden waarin gezinnen het stadsbeeld domineren. Twee verdieners die zich door het verkeer haasten, hun kinderen afzetten en weer doorgaan. Altijd weer doorgaan. Opzij, opzij, opzij. We hebben vreselijke haast. In al die drukte hebben ze toch nog tijd genoeg om na te denken over een toekomst voor de dreumissen die in de bakfietsen zitten. Ze bekommeren zich over het klimaat. Ze denken na over duurzaamheid. Ze rijden in bakfietsen en ze stemmen GroenLinks, links. Bakfietssteden waar het licht op groen staat en rood geen rol meer speelt. Welkom in de taalstaat. Ik doe mijn best, ik geef mijn alle zenden.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 Jij gelooft, dat het meen. Nieuw album van de zeer productieve Paul de Munnik. Het heet Goedjaar. Dit beter dan mijn best is geschreven door hemzelf. Samen met Helge Slikker, die voor de Dit muziek is de Taalstaat. Verantwoordelijk is, als u het goed vindt dat ik de dans leid, dan kom ik vanzelf professor Mike Henné tegen. Hij wil ervoor zorgen dat jongeren weer taal, talen gaan studeren. U treft ook Matthijs Lips, vierde kandidaat in onze zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België. Zijn leerlingen weten hoe hij over taal denkt. De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Mooi. Columnist cabaretier Jasper van Kuik is vandaag inwoner van de Digitaalstaat. We ontvangen Daniel van Veen. Hij is directeur van het Amsterdamse Kleinkunstfestival... en maandag brengt het een hommage aan Herman van Veen. René Appel bespreekt de TNA van Vincent Bijlo. We worden weer even domweg gelukkig in de taalstaat. Taaloket presenteert roos de bruin van onze taal. Er zijn vergeetwoorden, er is een week dicht. Maar nu eerst verder met... Het laatste taalnieuws. Investeerders hebben veel vooroordelen over vrouwen. Dat blijkt volgens verschillende onderzoeken... uit het taalgebruik van die investeerders. Het Financiële Dagblad schrijft er vandaag uitgebreid over. Zo worden jonge onderneemster omschreven als... jong maar onervaren, terwijl een man jong maar veelbelovend is. Over een vrouw wordt gezegd... ze is voorzichtig, ze durft niet. Terwijl over een man wordt gezegd... Hij is voorzichtig. Hij neemt wel overwogen beslissingen. Klaartje Vinkenburg is universitair hoofddocent management en organisatie in de Vrije Universiteit Amsterdam. Uh, dag mevrouw Vinkenburg, goedemorgen. Dag meneer Spreeks, goedemorgen. U, u onderzocht waarom mannen meer subsidiegeld binnenhalen dan vrouwen. Nou, uh, u heeft voor uw ja. onderzoek onder meer de subsidiebeoordelingen door linguïstische software gehaald. En komen er dan inderdaad dit soort vooroordelen tevoorschijn? Ja, dat klopt. We zien daar eigenlijk wel dezelfde soort dingen. Uh, wat we met name zien is meer ontkenningen. En uh, hoe dat werkt uh, wil ik u graag uitleggen. Ja, heel graag. Ja. Legt u het maar uit dan. <laughs> Oké, okay, ik heb daar wel een beetje uh, hoe zeg je dat, achtergrond bij nodig. Nou, De vooroordelen zijn al uh, even de rug vuur gepasseerd. Ik ja. denk dat er in het FD hele mooie voorbeelden staan. Ja. Maar in, het algemeen, in zijn algemeenheid is het zo dat wij van mannen eigenlijk verwachten... dat ze assertief en competitief zijn. Ja. Ze horen zelfs assertief en competitief te zijn, als ze, zeker als ze zichzelf in dit soort situaties presenteren. Terwijl we van vrouwen eigenlijk vinden dat ze zich bescheiden moeten opstellen. En dat betekent dat je dus in zo'n situatie, dat je je eigen onderzoek moet presenteren, dat je eigenlijk als, uh, als man eigenlijk het eerder het voordeel van de twijfel krijgt, meer kans ook maakt. Terwijl vrouwen echt moeten koordansen, want als ze zich te bescheiden opstellen krijgen ze geen geld. En als ze heel stevig zijn, zeg maar, heel assertief, krijgen ze ook geen geld. Want dan vinden ze dus, uh, ja, eigenlijk gewoon niet leuk genoeg en dus ook niet goed genoeg. Ja, u, spreekt over uh, de, u spreekt over de onbenoemde norm. Wat bedoelt u daar ja. precies mee? Ja, we noemen dat, in het onderzoek noemen we dat implicit, impliciete uh, vooroordelen voor ingenomenheid. Als je mensen op de man af of op de vrouw afvraagt... denk jij dat een man een ideale wetenschapper is... dan zullen ze dat misschien uh, niet zo hard zeggen. Maar dat blijkt wel uit allerlei onderzoek naar onze opvattingen. En het, wat, dat, wat dat betekent is dat op het moment dat er dan dus een vrouw voor je staat die een presentatie moet geven over haar, uh, haar plan, ja. dat je denkt, hey, dat past niet in mijn stereotype beeld. En dus ga je dan eerder in je taal een ontkenning gebruiken. Dus je zegt bijvoorbeeld, nou, ze heeft geen slecht CW. Of het is geen gek idee, of geen onverdienstelijk idee. Of sterker nog, die is niet dom. En is dit uh, een is dit een recent onderzoek, mevrouw uh, ja, uh, he, Vinkenburg? Is er dan al die jaren niks veranderd? Nou, het verandert wel een beetje. We zien die succeskans voor vrouwen wel iets toenemen, maar uh, ja, eigenlijk over de, door de band genomen is het eigenlijk al jaren zo. Ja, en hoe zou, ja, dat, hoe, hoe zou dat moeten veranderen? Nou, wat je zou kunnen doen, het is natuurlijk best lastig om dat echt uit taal te krijgen, maar wat je wel zou kunnen doen is het beoordelingsproces veranderen. En daarmee ook uh, be beoordelaars zelf bewust en bekwaam maken hoe ze met die vooroordelen, die denk ik iedereen wel heeft... ...om kunnen gaan tijdens het proces. Ja. Dus je kunt ook het proces optimaliseren. Je kunt veel nadrukkelijker met elkaar praten... ...over de betekenis en de toepassing van de criteria. Zodat dus ja. je daar wat van die grilligheid uithaalt. En misschien wel heel controversieel... ...en zeker in de context van de wetenschap... ...je zou ook kunnen denken aan blind auditions. Dus echt een, een voorstel gewoon beoordelen... ...zonder dat je weet van wie het is. Ja. Uh, of, een, of een algoritme de selectie laten doen. Ja, ja. ja. dus, dus uh, genderneutraal zou ik bijna willen zeggen. Ja, zo, dat, is, dat zou je eigenlijk wel willen zeggen. In ieder geval zorgen dat je in je taalgebruik niet zo nadrukkelijk die vooroordelen uh, meer terugziet. En dat vraagt waarschijnlijk dat je in ieder geval meer bewust bent van je eigen vooroordelen en wat voor effecten ja. die hebben in je taal. En is dat bewustzijn ja. al doorgedrongen of is dit het begin het om dit begin voor, met... voor elkaar te krijgen? Ja, dus is het begin. Zoals ook in het artikel is genoemd, gebruiken ja. ze bij de European Research Council inmiddels een video om beoordelaars uh, te instrueren. Dat werkt ja. behoorlijk goed. Ja. Weten ook uit onderzoek dat dat helpt. Dus dat is zeker een begin. Maar er kan nog veel meer. Ja. Ja. U heeft het heel goed uitgelegd. Dank u. En dat had ik toch niet beter kunnen zeggen, denk ik. <laughs> dat is fijn. Ja, Dag van is... wel van voor Boudewijn Bug, die niet van reizen houdt. Van Cees Notenboom, die veel moet reizen. En voor die lieveria, ik mis je stem nog steeds door de telefoon. 26 oktober 1964, Jan Wolkers. Zomaar een paar voorbeelden van opdrachten... die schrijvers in hun boeken schreven... die ze cadeau deden aan familie, vrienden of kennissen. Een grote partij boeken met van die mooie handgeschreven tekstjes... zijn nu te koop bij antiquariaat Focus Holdhuis in Den Haag. Nick Terwal is werkzaam bij dat antiquariaat... en het is zijn zorgvuldig... Op Gebouwde collectie boeken met persoonlijke opdrachten die nu verkocht wordt. Nick wel goedemorgen. Hoe lang bent u bezig geweest met het opbouwen van deze collectie? Goedemorgen, um, dat is, uh, heeft zeker een jaar of tien geduurd. En waarom wilt u er vanaf? Um, die collectie is eigenlijk wel min of meer voltooid. Um, en um, ja, maar... er zit er hier een verhuizing aan te komen. Dus oh. uh, uh, dan is het altijd goed om even kritisch naar je, naar je boekenkasten te kijken. Ja. Dus, oh, het is noodzaak, begrijp ik. Het, het is noodzaak en het is ook wel heel erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. Het verzamelen van boeken is leuk, maar het uh, beschrijven van boeken en het, het te koop aanbieden van boeken op een, op een zo uh, leuk mogelijke manier, ja, daar heb ik ook heel veel lol aan. Ja. Dus, uh, Waarom bent u zo gefascineerd juist door die opdrachten? Uh, ja, dat is eigenlijk. Um, um, je, komt, je hebt dan met, met een boek uh, dat geen opdracht heeft. Ja, dat is een boek waar, waar er dan honderden of duizenden van gedrukt zijn. Een boek dat een opdracht heeft van de schrijver uh, aan een bekende... of aan een familielid van hem of aan een collega. Ja, dan heb je toch eigenlijk een, een heel klein stukje uh, literaire geschiedenis in handen. Dus dat is, uh, dat is heel erg leuk om, om op te jagen op dat soort boeken. Ja, heeft u een voorbeeld van een mooie opdracht in een van die boeken? Um, ja, er zijn er heel veel. Uh, um, ik, ik, wat ik leuk vond, ik kocht het boek De Aansprekers, de bekende roman van uh, Mart, Maarten het Harts. Um, en die heeft dat boek cadeau, cadeau gedaan aan een uh, vriend van hem... die uh, heel veel interviews maakt voor de AVRO in de jaren 60, 70 en 80. Uh, en dan schrijft hij er een opdracht in uh, voor Nol Gregor... die spreken kan zoals de groten schrijven en men daarom bij groten in moet lijven. Uh, en dat is dan, uh, uh, nou ja, het, hij had er ook in kunnen schrijven voor geen Goor, punt Maarten het hart. Uh, maar hij uh, maakt dan even een gelegenheidsruimte daarbij. Uh, en zo zijn er ook mensen, die, iemand als Rudy Kausbroek was ook erg goed in het schrijven van originele opdrachten... als hij een boek uh, weggaf aan een vriend. Ja. Uh, in het boek Schrijvende Denkers heeft hij dan een, een, een hele grote tekening gemaakt... Van uh, mannen in, in, met tulbanden en uh, die drijven in de zee en die hebben koffiekammen vast. En uh, de titel van het boek is Schrijvende Denkers en die tekening heet drijvende Schenkers. En, nou ja, dat soort ja, uh, woordstellingen ja. Ja. zijn toch altijd leuk. Ja, prachtig. Een bijzonder exemplaar is het boek Het Heilige Hout van uh, Martínez Nijhoff. Hij schonk het aan koningin Juliana. Welke boodschap had hij voor haar in het boek geschreven? Um, Martinus Nijhoff was altijd iemand die heel korte opdrachten schreef. Maar uh, het leuke is dat hij uh, uh, in dit geval, omdat het toch niet om zomaar iemand ging... Uh, ...heeft hij heel netjes opgeschreven, opgedragen aan koningin Juliana... ...aan haar begrijpend moederhart, Martinus Nijhoff, 15 december 1950. Ja. Uh, en dat boek dat is, dat is in druk opgedragen aan de moeder van de auteur. Dus dat begrijpend hart, dat is wel heel, heel toepasselijk. Ja, ik heb nog één vraag voor u. Wat is het meest uh, exclusieve exemplaar... dat bijvoorbeeld nog te koop is, dat u heeft? Um, nou, Van de 300 boeken zijn er inmiddels 100 verkocht. Maar één boek uh, waarvan ik niet begrijp dat het nog niet verkocht is... dat is een boek van uh, uh, Marsman, de dichter Marsman, zijn debuutbundel... Um, en dat boek heeft hij uh, toen het nog eigenlijk officieel niet verschenen was... en hij de eerste paar exemplaren kreeg... heeft hij dat boek aan zijn moeder gegeven in 1923. Ja. Um, en dat is eigenlijk het meest bijzondere, het meest begeerlijke exemplaar, denk ik... van de 400 die er gedrukt zijn... Ja. Ik kan me niet voorstellen dat er een mooie, uh, beter exemplaar te vinden is. Nee, er staat in voor moeder van Henny, 7 september 23. Nou, meneer Terwal, uh, dat zijn mooie verhalen. Dat zijn echt uh, uitbreidingen van boeken die je graag zou willen hebben. Van Antiquariaat Focus Holdhuis in Den Haag. Ik dank u wel. De taal in de zaterdagkranten. De zou je de lente ook kunnen opsnuiven uit de verhalen in de zaterdagkranten? Valt er lentetaal te lezen. Lennart van Dijk, ben je dat tegengekomen of uh, is het toch heel iets anders? Ja, je? nee, ik, niet nee, veel lentetaal, niet nee. Zo lentetaal. Ik heb wel veel opgesnoven, ja. maar geen uh, uh, lentetaal. Hoor. Wel veel alliteratie in een volkskrantartikel van Jan Kuitenbrouwer... over het verzamelen van data... naar aanleiding van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten natuurlijk... van digitale democratie naar datadictatuur. En hij had er nog één, Big Brother, Big Business. In het volgende magazine, een interview met schrijver Maarten in het Hart, het net al even genoemd, die zegt dat hij een beetje last heeft van fictie-frictie. Die verzonnen verhalen hoeven voor mij niet zo nodig. Die kan ik zelf wel bedenken, zegt die Fixie-frictie Mooi woord. Oh. Dan de Telegraaf, die schrijft dat oranje groen kleurt. Het Nederlands elftal verloor gisteren met 0-1 van Engeland. Eerst dacht ik dat met groen de onervarenheid van de spelers werd bedoeld. Maar het groene zit hem in het hoge FC Groningen gehalte. Ronald Koeman debuteert als, debuteerde als bondscoach. Virgil van Dijk als aanvoerder. En Hans Hatenboer speelde zijn eerste in het land. Allemaal oud-FC Groningers. En de kleur van FC Groningen is natuurlijk groen. Een mooie kop in NRC, die je dubbelzinnig zou kunnen noemen. In de hoofdstad is GroenLinks op zijn linkst. Ook in die krant een interview met schrijfster Franca Treur... die opgroeide in een streng gereformeerd boerengezin in Zeeland. Ze zegt over verkeerde dingen die ze als kind gedaan heeft... Geld gestolen om snoep te kopen. Wij hadden nooit snoep in huis. Daar was mijn moeder tegen en toen heb ik geld gestolen. Een tientje, dacht ik, maar bij de kassa bleek het honderd gulden te zijn. De kassière zei... Dienken, daar je steelt hoor. Toen is het geld overigens weer teruggestopt in de portemonnee van de moeder. In trouw las ik een woord dat ik nog niet kende. Ik vond het in een brief van een lezer die reageerde op de vraag in hoeverre ouders zich mogen bemoeien met het leven van hun volwassen kinderen. Een moeder schrijft: Wij hebben een zoon die de HBO-opleiding wiskunde deed. Dachten we, totdat uitkwam dat hij al twee jaar niet meer naar school ging. Toen ik het googelde, kwam ik erachter dat het woord pretend student een bekend fenomeen was. Het AD Magazine heeft een rubriek Geld en Geluk... waarin stellen praten over hun inkomsten en uitgaven. De gepensioneerden Petra en Alfred hebben weinig inkomen... en Petra zegt daarover... ik heb mijn geld nooit verdiend met mijn salaris... maar door niet uit te geven. Ook in het magazine aandacht voor de term ghosting. Dat is niets meer van je laten horen na een gesprek op Tinder of na een date. Wie geghost wordt, blijft gissen. Heb ik iets doms gezegd. Zat er spinazie tussen mijn tanden. Ook in het AD een enthousiaste Art Royakkers. Die Avro Tros voor RTL. Hij is ook blij met de rust voor zijn rechter wenkbrauw. Die krijg ik na zeven seizoenen. Wie is de mol? Zeggen. Amper nog uit een frons getrokken. Hij kan niet wachten om bij RTL te beginnen, zoals ons pap zou zeggen: Kom maar op, non de ju. Dit is de Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Taalstaat. De cijfers zijn alarmerend. Het aantal talenstudenten aan de universiteiten loopt schrikbarend terug. Om een verdere neergang te voorkomen is professor Mark Henney aangesteld om leiding te geven aan een team dat een deltaplan moet ontwikkelen voor de talenstudies in Nederland. Om er zorg voor te dragen dat de toestroom weer op gang komt en dat er interesse ontstaat voor deze studies. Nieuwe interesse. Dit geldt niet alleen voor Nederlands, maar ook voor talen als Duits en Frans. Taalkundige Mark Henné, Engelsman van geboorte, gehuwd met een Nederlandse vrouw, was tot juli vorig jaar verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Nu, na zijn emeritaat, staat hij voor misschien wel de grootste opdracht uit zijn carrière. Dag meneer Henne, ja. Goedemorgen. goeiemorgen. Uh, voor u liggen drie kussens met daarop de gezichten van drie Nederlandse schrijvers. Multatuli, Wolkers en Elschot. Zeggen die namen u net zoveel als die van Engelse schrijvers? Of uh, had ik hier hm. beter andere kussens neer kunnen ik, leggen? Uh, uh, dat had zeker gekund. Ik ken ze alle drie. Um, maar ik moet onmiddellijk toegeven dat ik geen van drieën gelezen heb. Nee. Um, uh, wel, um, als ik zou um, uh, uh, kiezen uh, van de drie... of wie het meest opvalt bij mij, dan is het uh, Jan Wolkers wel. Ja. Uh, uh, zijn uh, hoogtijdagen uh, in de Nederlandse literatuur... waren zeker de 60 en 70 jaren. Zeker. Ik ben aan de ene kant uh, zelf kind van uh, die tijd. Uh, uh, gestudeerd eind 60 jaren. Um, en uh, toen ik in Nederland kwam in 77. Uh, was hij uh, zeker deel van mijn inburgeringscursus de eerste jaren. Uh, en uh, hij is altijd overgekomen uh, uh, als uh, iemand die uh, uh, zeg maar niet uh, establishment is. Die uh, voor controversie zorgt. En uh, omdat ik uit die tijd stam, ja. uh, is dat uh, iemand die mij uh, heel erg aanspreekt. Maar nooit iets van hem gelezen? Nee. Nee. Ik ook je... niet gezien? Nee. En ook, ook sowieso geen Nederlandse schrijvers gelezen? Of, of um, dat je, toch wel? Uh, jawel. Um, Um, uh, onder professoren moest ik lezen. Als, uh, ook onderdeel van de keus. De mensen die ik onmiddellijk leerde kennen in Nederland... hebben me gedwongen om dat te lezen. Ja. Um, uh, Maria Brouwers, haar eerste roman Havink, omdat ik uh, uh, ook omdat, uh, haar man ja. een, uh, een vriend van mij was. Uh, dus dat moest ik ook gaan lezen. En haar tweede roman speelde zich af in het begin... Uh, uh, in het restaurant waar ik dagelijks uh, uh, gegeten heb op mijn werk. Dus dat moest ik ook. Ja. En, uh, en als hier nou drie uh, schrijvers, nou, laten we zeggen Engelse schrijvers zouden liggen. Welke, wat is uw favoriete Engelstalige schrijver? Mijn favoriete Engelstalige schrijver, degene van wie ik alles gelezen heb, uh, is Ian McEwan. Uh, bekend uh, in Nederland in ieder geval om zijn uh, roman Amsterdam. Amsterdam die de Boekenprijs gewonnen heeft. Een van zijn minder goede romans, heet ja. het altijd. Ja. Maar hij komt ook vaak naar Amsterdam. Um, William Boyd, um, fantastische ver verhalenschrijver. Ja. Dat zijn, de, dat zijn dat twee zijn, die dat ik zijn, in ieder geval zou ja. noemen. Ik heb ja. de cursus niet liggen, maar wij ki u kiest voor Wolkers. Ja. Um, nu heeft u in de tijd in Engeland gekozen... voor de wonderlijke studiecombinatie Duits en Economie. Ja. Waarom viel uw keus daarop? Was dat een praktische keus? Um, um, uh, raar genoeg, maar misschien niet raar na mijn antwoord uh, uh, op de uh, drie grote literatoren. Um, uh, ik was geen uh, letterkundepersoon, ik was een taalpersoon. Ja. Um, en um, mijn ouders wilden dat ik wiskunde deed. Uh, dus ik was goed in wiskunde en goed in talen. En, uh, en hield niet van letterkunde. En dit was een heel mooie combinatie. En het was nieuw in die tijd. Uh, een, uh, gewoon een soort voorloper op wat nu in Nederland Europese studies heet. Aha. En uh, Engeland hoorde toen nog uh, uitdrukkelijk bij de Europese Unie, hè? Um, nou, nog niet. En uh, oh nee, de Goal had juist gezegd, schaar, ja. uh, vanwege de links tussen uh, uh, Groot-Brittannië... en de Verenigde Staten en de NAVO, ja, ja. de Goal wilde dat niet. Uh, dus wij mochten in de 60e jaren geen lid worden. En heeft de regering gezegd, ja, ja, de economische toekomst is toch Europa. Dus we moeten een nieuw soort studies hebben. Ja. Die hebben we ook nu nodig. Ja, Meneer Henne, u, u komt in Nederland terecht. Heeft het u moeite gekost om Nederlands te leren? Um, uh, omdat ik uh, uh, Duits had gestudeerd, uh, was het niet zo moeilijk. Uh, dat ten eerste. Ten tweede, um, het moest wel uh, voor mijn werk. Dat werd heel duidelijk gemaakt. Je had de eis om binnen twee jaar redelijk Nederlands te leren. Mijn vrouw heeft een jonge zus die tien jaar oud was toen. En ik ben uh, met haar begonnen Nederlands te leren... door heel korte discussies te voeren in de soort van... ja, nee, goed, niet goed, enzovoort. Een meisje en zo van tien jaar op. heeft u dus eigenlijk Nederlands geleerd. Dat zou je kunnen stellen, ja. ja. ja. Uh, nu heeft u gedurende uw uh, carrière de woordvolgorde in het Engels uh, bestudeerd. En u heeft de Nederlandse taal vergeleken met het Engels. Uh, en... Uh, een van uw conclusies is, en dat heeft mij echt verbaasd... is dat de Engelsen uh, langere zinnen maken dan de Nederlanders. Terwijl ik zou zijn, denken, dat is precies andersom. Want ik, vind, ik bewonder de Engelsen vooral... Om, om de manier waarop zij kort en bondig kunnen formuleren. Ja. Wij Nederlanders wij hebben toch wel heel veel woorden nodig... Om, uh, om iets te zeggen. Maar toch is het andersom, hè? Ja, nou, het kan zijn uh, dat u het voornamelijk over de, over de spreektaal hebt. Ik heb het in ieder geval over de schrijftaal. Als ik zeg van uh, het Engels maakt langere zinnen... dan gaat het over het schrijven. Misschien komt dat door een, een, een zeer lange literaire traditie. Maar het is in ieder geval zo dat, de, dat het taalsysteem zelf... Um, het mogelijk maakt om in het Engels langere uh, geschreven zinnen te maken. Terwijl het Nederlands een andere systematiek kent... en um, en daar zijn de zinnen uh, ja, nou ja, op, uh, op het verschillende wetenschapsgebieden in ieder geval. Dus in het academische, maar ook uh, in andere genres... Um, heb je uh, gemiddeld ja, vier tot zes woorden... Um, minder in een Nederlandse zin dan in een, ne in een Engelse zin. Ja. U, u, u moet gefascineerd zijn door taal. Dat blijkt ook wel. U ja. heeft natuurlijk... hele leven staat al in dienst van taal. En nu maakt u zich terecht druk... over uh, de terug, uh, terugvallende toestroom van uh, studenten. Uh, dat is echt enorm. Als ik even de cijfers uh, mag zien. Uh, 386 in 2002. Uh, Talenstudenten over alle studenten in Nederland. Alle uh, in universiteiten Nederland. in Nederland. Ja, ja. En, en nu... Het uh, is Nederlands, hè? Nee, dat is uitsluitend Nederlands. Uitslu uitsluitend Nederlands, dus 386. Uh, over alle, en het is nu nog maar 195. Dus uh, een terugloop van 191 studenten. Heeft u een verklaring daarvoor? Hoe komt het? Um, ik denk dat het, uh, uh, het... Het zal zeker complex zijn. Um, we moeten echt gaan kijken naar wat er op de middelbare school gebeurt... Uh, rond het eind van het derde jaar... Uh, als er een profiel gekozen moet worden. Uh, we weten dat, uh, dat uh, de profielkeus cultuur en maatschappij... Uh, uh, altijd de, de, als, als pretpakket uh, ja. de uh, minst attractieve was. Uh, uh, drie, vier jaar geleden uh, kozen... 13% van de leerlingen voor, uh, uh, dat, ene, voor dat profiel. Ja, ja. Maar ik heb begrepen dat de laatste drie jaar gedaald is tot dit jaar 6%. Dus de daling die we bij de uh, universitaire instroom zien... we kunnen voorspellen dat dat door zal gaan ook als er niets verandert... Maar dus moet er wat gebeuren op die middelbare scholen. Ja. En, en, en dat is een onderdeel van dat Deltaplan. Nu heeft het Deltaplan. Uh, het woord komt van uh, het Deltaplan 1953 begon in 2010 afgerond. Uh, dat is uh, 57 jaar. Hoe lang moet dit, dit Deltaplan duren om de Nederlandse studenten weer naar de om, om uh, de universiteiten weer Nederlandse studenten te laten krijgen. Nou, zeker geen 57 nee. jaar. Um, het, het, het, wat heel positief is, is dat er veel al gebeurt. Dus um, een van de hoofddoelen van het Talenplatform zal zijn om de initiatieven die er zijn, um, die ook door het ministerie genomen zijn, um, om die allemaal bij elkaar uh, te brengen, uh, om een uh, meer geïntegreerd aanpak uh, van het probleem. Te krijgen. Um, tot nu toe. Um, maar dan kun je moet... niet zeggen dat samenwerking fantastisch is. Geweest. Nee, wat, wat moet, moet, uh, want uh, u zegt er, er ligt bijvoorbeeld in, in die, uh, die scholen te veel nadruk op, uh, nou laten we zeggen, taalbeheersing en taalvaardigheid. Waar zou veel meer de nadruk op moeten liggen? Ja. Yeah. Uh, en, en op uh, je voorbereiden op het examen. Dus bij het Nederlands ja. uh, gaat 60% van de inhoud van, de, van, van Nederlands op de middelbare school... Um, wordt het gericht op leesvaardigheid. En dan een vorm van leesvaardigheid die gericht is op het halen van het eindexamen. Uh, um, uh, nou, om te beginnen met de literatuur. Uh, de, leeslijst, de verplichte leeslijst uh, voor literatuur op de scholen... Uh, die kent sinds uh, 2007... Geen, letter, geen uh, uh, uh, gedichten meer. Dus uh, uh, dat vind ik zo wonderbaarlijk. Want uh, mijn vrouw werkt op een middelbare school. Uh, 1500 leerlingen. Uh, ik zie daar zoveel talent. Zoveel creativiteit. Uh, en zoveel nieuwsgierigheid onder de leerlingen. Met, met andere... En dan wordt er iets uit het vak gehaald. Wat ja. juist heel mooi is voor de... Om, voor de vorming van die mensen. Dus, dus men moet rekening houden met de, met de interesse van de leerlingen... veel meer dan tot nu toe het geval is. Nou Dat is één uh, van, uh, van de dingen die je moet doen. Maar en, um, uh, de talen zijn... en dat geldt ook voor Engels, Frans en Duits op de middelbare school... er zijn vaardigheidsvakken. Um, geen van de andere schoolvakken zijn in eerste instantie vaardigheidsvakken. Er is een blend van kennis en vaardigheid. Mm -hmm. En diezelfde blend uh, geldt voor de talen niet. Terwijl er een verschijnsel taal is... dat, dat zelf een wetenschappelijke discipline is... net als uh, wiskunde en scheikunde mm -hmm. en geschiedenis. Um, en... Uh, dat heeft een, een heel um, groot, uh, nou een sociaal uh, perspectief uh, kun je nemen om daarna te kijken. Um, uh, je kunt een cultureel perspectief uh, nemen. Dat is er wel geweest, maar we zien aan de letterkunde dat het... Uh, wat, uh, wat de taal kan betekenen is. in de samenleving, dat zouden leerlingen veel meer uh, duidelijk moeten worden gemaakt. Daar ja. zouden die lessen veel meer moeten worden op ingericht, ja. en dan zou de interesse en de toestroom vanzelf weer uh, op gang moeten komen. Nou, omdat uh, uh, dat zou je hopen, leerlingen zijn uh, uh, nieuwsgierig. Ik denk dat we dat als uitgangspunt moeten nemen. Uh, leerlingen willen leren. Maar ze moeten uh, iets als interessant zien. Ze moeten zien dat er complexe problemen zijn... waar ze over na kunnen denken. En ze moeten zien dat er een, een beroepsmogelijkheid uh, ja. uh, in zit. Ja. En dat weten ze eigenlijk onvoldoende op dit moment. Ja, er is veel te doen, dat Deltaplan. Mag ik uh, uh, het volgende met u afspreken, meneer Herné? Dat u ons op de hoogte houdt van, van de vorderingen... die uh, uw onderzoekscommissie maakt. En wij willen graag meedenken als taalstaat Want uh, uh, hoe meer mensen uh, interesse tonen voor deze taal... onze prachtige taal, hoe mooier ja. wij het ook vinden. Ja, heel erg graag. Goed, ja. dank voor uw komst. Ja, graag gedaan. Ik lees de krant. Jij veunt je Houden we morgen. Nog steeds van elkaar. Jij belt je broer, ik kluts een ei. Ben je ook volgende week nog van mij? Ik sproei de tuin, jij aait de kat. Alles vertrouwd en zo veilig als wat. Jij draait een plaat, ik ben niet bang. Soms duurt het kort, maar soms duurt het ook lang. Als je elkaar maar de ruimte kunt laten, Herman en Karin, die deden dat goed. Hij hield van paarden, zij hielden bejaarden. Het schijnt dat ze daar die hoog heeft ontmoet. En dat ze nu ook aan zuigelingenzorg doet. Vreemd gaan mag best, dat is maar spel. Het is niet het kernpunt, maar wat is het wel? Jij hebt je werk, ik run de tent. Als jij een weekje in het buitenland bent Ik speel met vuur, jij bent beheerst Toch deserteer jij misschien nog het eerst Ik zeg het nooit, jij bent niet dom Wat gaat er eigenlijk echt in je om nou maar alles kan zeggen Het is dus ongeveer zoals Hilde en Bram Zij kreeg misère in haar carrière Logisch dat hij dat gezeur niet meer dan Omdat hij niet aan zichzelf toekwam Jij bent zo lief, ik nu en dan, blijf nog een beetje bij mij als het kan. Jij leest de krant, ik ga naar bed, ik heb de vuilniszak buiten gezet. Wat een mooi liedje is dit toch? Guus Vleugel die schreef de tekst in 1998, is hij overleden. Frans Halsema schreef de muziek radioopname van 1982. Twee jaar voor de dood van Frans Halsema. Het heette Ik, Jij. Dag mevrouw van Duin uit Den Haag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, u bent mede-eigenaar van het Flora Theater in Delft. U heeft een vergeetwoord geadopteerd. Ja. Mag ik weten welk vergeetwoord dat is? Uh, het woord koddag. Het woord koddig. Ja. ja, en inderdaad. kunt u een zin uh, spreken waarin het woord koddig nog een bepaalde uh, koddig een positie inneemt? Ja, nou ik denk meteen aan een, een koddig mannetje. Dat zie ik dan uh, voor hem als een soort van strutfiguurtje. Ja, met een, en, uh, en een, een beetje aaibaar. Met een beetje gezellig rondbuikje ook. Ja, en ja die, inderdaad. En van die kleine beentjes. Ja, inderdaad. En, en een te groot hoofd. En een hoedje op. <laughs> ja, en een hoedje op. <laughs> nou, uh, wees er zuinig op. Hartelijk dank dat u ons wilde bellen. Er is een gezelschap ja. voor geadopteerde vergeetwoorden. Dat weet u, dat wordt bestierd door Nelleke Noordervliet. Ons adres is taalstaat. De zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België 2018. De zoektocht rond op stoom. Vorige week werden we echt even stil van kandidaat nummer 3. Karen Echt uit Utrecht. Maar veel tijd om daar nu aandacht aan te besteden hebben we niet. Want kandidaat 4 eh, dient zich alweer aan. Dat is een oude bekende. Twee jaar geleden deed hij ook al mee. Maar hij wil een nieuwe kans wagen. En die is hem gegund natuurlijk. Zijn naam is Matthijs Lips. Nu 32 jaar. Docent Nederlands op het HAVO, VWO en MAVO. Op het Dr. Nassau College in België. Bijlen. Goedemorgen Trudy Koenen. Goedemorgen Frits. Jury en alle anderen. Jurylid. Uh, uh, iets overdoen... leidt meestal tot verbeteringen. Vraag je daar dan mee? Ja. Ja. <laughs> Ik hoop het voor hem. En uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo so is het. Jij ja, luistert mee. Matthijs Lips, uh, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uh, jij hebt uh, zelf de stoute schoenen aangedaan, maar je bent niet alleen in jouw gezelschap Leon Kok uit 4VWO. Jij was er twee jaar geleden ook bij, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. Ties Wolting, 2VWO en collega Anne Kaminga. Uh, Ties, hoe is het om met, uh, bij Matthijs Lips in de klas te zitten? Ja, ja wel. Um, ja, heel erg leuk, wel, ja. Ja, en ja. Wat, is, wat is er dan zo leuk wel? Nou, je krijgt heel veel vrijheid in zijn lessen. En je, je mag zelfs kiezen om naar zijn uitleg te luisteren. En um, als je dat niet wil, dan kun je gewoon zelfstandig werken. En als je efficiënt bezig bent in de les, kun je altijd je huiswerk wel af hebben. Mooi. Anne Kaminga, wat betekent het voor u om Matthijs Lips als uh, collega te hebben? Uh, nou, ik ben ontzettend blij om hier te zijn. Om hem te kunnen helpen om uh, deze wedstrijd uh, te kunnen winnen deze keer. En als collega ben ik ook ontzettend blij. Hij heeft mij uh, drie jaar begeleid als, uh, als stagiair, docent Nederlands. Uh, drie keer op dezelfde stageschool is natuurlijk niet gebruikelijk, maar... Uh, ja, dat zeg wel genoeg, denk ik, dat ik zo ja. graag wilde blijven... Ja. om Matthijs als mijn uh, leermeester te kunnen, uh, te kunnen behouden. Ja, ja. Ja, ja, en te behouden. Een van de redenen dat we je nieuwe kans gunnen, Matthijs... is dat je inzicht in, het, in de wijze van onderwijs geven ingrijpend is veranderd. Ja, uh, je was een voorstander van de inzet van, uh, laten we zeggen, digitale hulpmiddelen. Je ja. had daar zelfs een talent award mee uh, verdiend. En hoe sta je nu in die discussie dan? Nou ja goed, um, ik, ik denk dat je nog steeds wel als je richting gepersonaliseerd onderwijs wil gaan. Dat je wel gebruik kan maken van, uh, van platformen. Alleen um, dat als ik kijk uh, naar, naar mijn manier van lesgeven. Dat dat ook wel wat vragen heeft uh, opgeroepen. En um, ik werkte eerder met uh, een digitale methode. En ik merkte gewoon dat mijn rol als docent uh, wel ging, ging veranderen. Uh, daar waar ik normaal eigenaar was van mijn uh, leerproces. En eigenlijk zelf mijn lessen vorm kon geven en leermiddelen kon toepassen. Uh, werd ik meer... Afhankelijk van datgene wat ja, geprogrammeerd wordt door uh, degene die het digitaal platform heeft gemaakt. Ja, dus je wilde meer zelf doen. Ik wilde eigenlijk uh, uh, meer zelf doen, ja. En, en, en daarnaast is het zo dat, je, uh, ja, dat lezen vanaf een scherm ook echt, uh, echt anders is dan uh, lezen vanaf papier of vanaf, vanaf een boek. Uh, Paul Kiersner heeft hier ook onlangs nog wat over gezegd in didactief. En die geeft ook aan dat uh, een tekst begrijpen, dat dat beter gaat wanneer je uh, de tekst vast kan pakken. En daardoorheen kunt bladeren en kunt bewerken. Uh, even aan een leerling van je vraag, Leon, vind je dat ook? Lees je, heb je liever een boek in je handen dan dat je op een scherm leest? Jazeker, dan kom. Naar mijn idee, de woorden ook veel duidelijker over en begrijp je het sneller en beter. Ja, dus ja, dat is eigenlijk in de praktijk blijkt dit dus. Ja. Ja, ja. ja. Uh, inmiddels heb je, uh, zoals je dat zelf noemt, uh, je Magnus open je bent pas 32 man, ja, ja. Uh, gepresenteerd op de dag van uh, taal, kunst en cultuur. Uh, je meesterwerk, dat is een nieuw curriculum heb je gepresenteerd. Ja, eigenlijk wel ja. En, en dat curriculum, dat bestaat eigenlijk uit, uit drie elementen. Het, het eerste element, dat zijn uh, eigenlijk gewoon uh, kennismodules. En ja. daar draait het eigenlijk om gewoon het goed toepassen van het uh, directe instructiemodel. En dat werkt gewoon heel efficiënt. Uh, maar wij Waar ik vooral trots op ben is hoe ik omga met uh, taalprojecten. En uh, hoe ik literatuur uh, tot leven probeer te komen bij, uh, bij mijn leerlingen. En ook de rol die poëzie daarin kan hebben. Ja. Uh, we laten zo even wat horen wat jij, wat, wat jij doet in je klas. Uh, Trudy Koen, heb jij al een vraag voor, uh, uh, voor Matthijs? Een vraag en een opmerking. Uh, dat afhankelijk zijn van de digitale middelen. Dat juich ik helemaal toe om dat te veranderen. Want het is een middel en geen doel. Maar ik lees in de informatie dat hij de buitenwereld naar binnen haalt. Hoe doet hij dat? Nou ja goed, een, een goed voorbeeld daarvan is dat uh, um, uh, ergens in november had ik een artikel gelezen in NRC dat uh, uh, links en rechtse mensen met elkaar op de vuist waren gegaan rondom de Zwarte Pieten discussie. En uh, in die tijd bestond ook uh, Sire 50 jaar en um, ik dacht hé hey, daar kan ik wel iets mee doen. Dus toen heb ik uh, de VWO twee leerlingen de opdracht gegeven om een Sire spotje te maken waarin ze probeerden uh, die linkse en die rechtse activisten samen te brengen door eerst onderzoek te doen naar wie zijn die linkse zijn die rechtse mensen nou eigenlijk? En hoe kan ik ze met taal eigenlijk uh, ja, bij elkaar brengen? En wat daar natuurlijk in zit, is uh, een heleboel creativiteit. Er zit taal in. Maar vooral ook uh, ja, het, het ontwikkelen van mensen... die uh, iets moois kunnen doen voor de maatschappij. En dat... Ja, ik, ik ben... Ik, ik hou ook van filosofie. En uh, ik, ik hou van het idee dat Plato ook heeft uh, neergezet met de academia. En, en dat school eigenlijk draait om niets anders dan mensen op te leiden tot, ja, tot mooie burgers... die iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Ja, Matthijs, we hebben weer een filmpje online gezet. Dat is op jullie school gemaakt. Een fantastisch filmpje. ga ja, allemaal kijken. NPO Radio 1.nl. Uh, Daarop vertellen leerlingen wat ze van je vinden. En jouw leerlingen hebben ook een prachtig werkstuk gemaakt. En dan komen we even op dat werkstuk van jou. Uh, zo begint dat filmpje. Meneer Lips is als een fietsversnelling. Bergopwaarts maakt hij het wat lichter... Maar als je over de top bent, heeft hij weer een uitdaging voor je. Al zes jaar geeft hij nu les als docent. Nederlands is daarom ook zijn passie en talent. Leuk toch? Ja, super. Dat zal maar gezegd worden. Ja. Uh, maar nog leuker is uh, om te zien wat voor een werk... een leerling van jou uh, van een opdracht heeft gemaakt. Bij Menelus moeten we elk half jaar drie boeken lezen. En bij uh, het derde boek dat ik heb gelezen, dat is De hemel begint bij je voeten, uh, heb ik een boektoets gemaakt. Een boektoets is een opdracht die je maakt uh, wat je bij het boek vindt passen. En bij dit boek heb ik samen bij, met iemand anders een kistje gemaakt. Want dat vonden we bij het boek passen, omdat uh, in het boek uh, maakt het de hoofdpersoon. Maakt allemaal briefjes met haar gevoelens erop. Die briefjes gooit ze dan constant weg. En uiteindelijk um, heeft dit iets met, te maken met een kistje. Maar ja, dat ga ik niet verklappen. Nee. Maar dus zo laat je kinderen met uh, literatuur omgaan. Ja. Ik was ook diep ontroerd toen ik uh, dit zag... wat ze hadden gemaakt. ja, ja. Een mooi kistje, ik heb het ook gezien... met allemaal briefjes, ja. met aantekeningen ja. en, en, en teksten erop. Ja. ja, buitengewoon. En zo gaat zo'n boek ook leven natuurlijk. Dat he? denk ik wel, ja. Dat ja. Is net, uh, je hebt net uh, Mike Henne gehoord... Ja. Uh, dat er meer interesse gekweekt moet worden... bij jonge mensen voor uh, de Nederlandse taal... ook om het later te gaan studeren en te gaan onderwijzen. En dit helpt natuurlijk wel. Dat denk ik wel, ja. Ik denk als jij uh, leerlingen kunt laten zien... hoe mooi taal is en dat taal een instrument is dat je kunt gebruiken om je leven te verrijken. Maar dat taal ook een middel is dat um, uh, uh, ja, dat, dat tegen je gebruikt kan worden... of waarmee je beïnvloed kunt worden. Uh, ik denk dat dat gewoon uh, voor kinderen een hele mooie reden zou kunnen zijn... om uh, ja, in de toekomst daar ook nog mee verder te gaan. Wat je ook maar doet. Ja, Leon maakt hier een kans. Beste docent, Leraar. Beste docent van Nederland en uh, België. Natuurlijk, ik denk zelfs de meeste kans. De meeste kans. En dat vind jij natuurlijk Ties. Ja, natuurlijk. Twee VWO... Anne ga heb jij nog iets toe te voegen? Um, nou, ik heb me goed verdiept in de tot nu toe de andere kandidaten en ik denk dat uh, Matthijs ontzettend, uh, nou niet erbovenuit steekt... maar dat hij alles wat er al genoemd is uh, ja. ook kan en misschien zelfs wel of eigenlijk weet ik dat wel zeker beter kan. Trudy, uh, je bent er ook nog, hè? Ja, dit, zeker... dit wordt weer een zwaar wordt, uh, wordt jury. Lastig. Ja, het wordt lastig. Ja. Fijn dat je meeluisterde. Mochten er nog ja. uh, kandidaten, zijn, uh, kandidaten zijn die willen uh, meedoen, uh, of zich willen melden, of als u nog kandidaten zou willen voordragen, dan kan natuurlijk ook taalstaat-ncv.nl. De zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België wordt ondernomen door de Taalstaat in samenwerking met onze taal en wordt gesteund door onderwijsorganisaties, zowel in Nederland als in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 Waarom zoem Voor nu en altijd. De avondzon danst in de lucht. En voor al dit moois ben ik eeuwig dankbaar. Ja, we krijgen weer. Wat is dat toch met Anouk? De tekst is niet zo heel bijzonder, maar er zitten wel mooie zinnen in. Zoals, ik geef de warme zon een zoen. Hele mooie zin. Maar uh, het is toch haar muziek. En de manier waarop zij zingt. En de manier waarop zij muziek benadert. Dat haar zo bijzonder maakt en ongeëvenaard in Nederland. Nee. Ook in de digitaal staat heerste deze week de verkiezingskoorts natuurlijk. Maar de temperatuur is alweer gedaald naar normaal. Of iets daaronder, of iets daarboven. Jasper van Kuikens, cabaretier, columnist en universitair docent op de Technische Universiteit in Delft. Jasper, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe lang woon je al in de digitaal staat? Uh, sinds 2010. 10 zit ik op Twitter? In januari. Ik heb het even opgezocht. Ja, ja. Januari 2010. Dat is toch al acht jaar, dus? Ja. Ja. Uh, en is er een tweet bij die, uh, die je nog altijd je herinnert? Uh, Waarvan je zegt: Nou, dat was, een, dat nou, was je, mijn allerbeste tweet ooit. Niet de allerbeste, maar de eerste tweet die viraal ging. Dat was toen met de verkiezingen, ja. uh, dat ik iemand hoorde zeggen, nou, ik ga niet stemmen. En dat ik dacht, ja, maar die heeft wel gestemd bij de Voice of Holland, weet je Daar wel de moeite <laughs> voor doen, maar niet. Want het maakt toch niet uit. En ja. dat ging toen, ja, dat was toen nog allemaal wat ingewikkelder. Maar zelfs toen ging dat al heel, en dan zit je te kijken en denk je wauw, ja. wat gebeurt er nu? Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, je twittert dus nog steeds. Ja. Ja, twitter je veel. De laatste tijd iets minder. Ik heb hem van mijn telefoon afgehaald. Oh, hoe? Uh, omdat ik er te veel mee bezig was. Het was te altijd kijken, altijd zien, want er komt natuurlijk heel veel binnen. Ik krijg zo'n shotje dopamine telkens als er een antwoordje komt of een like. En ik dacht, dit is niet goed. Dus ik heb mijn Facebook-app eraf gehaald en de Twitter-app. En ik merk dat ik daardoor ook wat langer nadenk hoe ik een tweet formuleer. Aha. En daar wordt ze eigenlijk alleen maar beter van. En misschien meer tijd voor je kinderen zo. Ook dat, ja. Ja, um, dan, uh, het ging op de sociale uh, media deze week natuurlijk vooral over de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, jij twitterde aan het eind van de verkiezingsavond feestelijk, hoor, die politieke versnippering. Na vanavond heeft elke stad in Nederland een confetti-coalitie. Ja. Uh, heb, je, uh, heb je dit al uh, ge geboekt van: dit is van mij? Uh, het, het woord geclaimd. Of uh, patent aangevraagd? Nee, nog niet, nog niet. Schitterend woord, man. Ja. De, de, waar, hoe is het tot stand gekomen? Nou, er kwam de hele tijd het woord versnippering natuurlijk langs. En snippers, dan krijg ik ook een soort visueel beeld van, van die stukjes papier. Maar het was ook een feestavond. En ik zag die, na aanleiding van Rotterdam was het vooral. Waar het vrijwel onmogelijk gaat worden om een soort coherente coalitie te maken. Dacht ik, ja, dit, dit confetti. Confetti coalitie. Ja. Er kon woensdag natuurlijk ook worden gestemd voor het referendum... voor de wet op de inlichting- en veiligheidsdienst. En jij had een hele aardige pol de dag daarvoor op Twitter. Gaat u stemmen voor de WIF? Gaat u stemmen voor de inlichtingenwet? Gaat u stemmen voor de sleepwet? Of gaat u stemmen voor de aftapwet? Er waren dus vier termen in omloop geraakt. Ja, ja. Wat is de uitslag van deze stemming? Uh, uiteindelijk ging, zeiden de mensen... ik ga stemmen voor de WIF. Uh, dat, dat, had, dat had bij mij dan het grootste aantal stemmen. Maar daar zat, de, de sleepwet zat daar dicht op. Daar zat er volgens mij een 15 punt tussen. Maar het bijzondere is natuurlijk dat de WIF zo neutraal mogelijk is. Zal ik maar zeggen, daar zit nog niet echt nee. een mening in. Maar als je zegt sleepwet, dan is het gefreemd. Ja, en dat vond ik heel bijzonder hier in de aanloop. De, de, de voorstanders hadden het over de WIF... en de tegenstanders over de aftapwet of de sleepwet. Daar zit iets heel negatiefs in. In Amerika doen ze dat natuurlijk heel veel. Hè? Uh, en je moet altijd zorgen dat, het, dat je voor iets bent. Nooit tegen. Dus de inlichtingwet daar heette de Patriot Act na 9-11... En de Patriot Act, niemand wil geen patriot zijn. Juist. Dat is ja, heel slim. Ja. Dus eigenlijk moet, had de overheid zelf deze een frame moeten bedenken. Voor dat de... Weet ik niet. Ik weet niet of dat werkt in Nederland. Of wij nee? niet dan... Uh, uh, ze hebben het geprobeerd om het zo klinisch en neutraal mogelijk te vertellen. Maar stel stel dat, dat je het in termen van de overheid zou moeten vertalen. Hoe zou je het dan kunnen vertalen? Dat je, stel dat ze ons ook op die manier... zoals die Amerikanen warm wilden, zouden willen maken voor die wet. Wat zou je dan... Nou, ja, ik denk dat dit bij Nederlanders goed werkt, een neutrale term. Want als je ja. het te positief gaat doen, als, oh, dan krijg je Nederlanders volgens mij het idee... jij gaat mij iets door de strot duwen en dan krijg je misschien <tot> nog wel meer weerstand. Kijk naar Buma en ja. Rutte, die het hadden op een gegeven moment over kantklossen en onzin en kolder. Dat werd allemaal, de kritiek ja. op de wet zou allemaal onzin zijn. Hebben ze vlak voor de verkiezingen gedaan. Ik vraag me af of mensen toen dachten, want er was een mogelijkheid dat er nog iets... Een, een reparatiewetje zou ja, komen. Ja. En dat er na twee jaar... Werd er geheel, en ik denk dat mensen toen dachten... ja, wacht even, dit gaan jullie helemaal niet doen. Dan stem ik tegen. Maar stel dat ze hadden bedacht de Nederland Veiligwet. Ja, ik denk dat dat negatief had gewerkt. In dat Nederland, het had negatief gewerkt? Ja, ik denk dat het in Amerika misschien wel werkt... maar in Nederland denk ik... Dan dat moeten, dat ze, dat, moeten ze het mij niet vragen wat het bedacht is. Nee. Een kleine meerderheid stemde uiteindelijk tegen die wet hè, op de ja. inlichtingen en uh, veiligheidsdiensten. En je twitterde daar donderdagochtend uh, over. Eerste agendapunt in de vergadering met de ANVD vanochtend. Hoe krijgen wij iemand in de redactie van zondag met Lubach? Ja, dat is natuurlijk een programma dat dingen kan agenderen. Daar, daar gebeuren dingen. Ik denk dat je als politicus af en toe wel zit te kijken... als Zondag met Lubach een onderwerp gaat aanpakken... je denkt, oh nee, daar gaan we. Enorme impact. Ja. Uh, en doen ze dat goed, vind je? Zondag met Lubach, ja. ja. Ja, Ik vind dat het heel erg de satire van nu is. Um, omdat het, het, is, maar het, het is, is. heel, heel redelijk. redelijk Maar het is ook heel journalistiek, hè? ja. Maar ik denk dat dat de nieuwe. Omdat als, als er in de politiek in hyperbole wordt gesproken. En, en bijna aan de hysterie. dan is het tegengeluid is dus redelijkheid. En, en doorbijten. En ja. dat doen ze heel goed. Daar uh, je maakt zelf ook cabaret, hè? Ja. Over satire gesproken. en. het uh, theaterprogramma Janus. Uh, gezien het filmpje. dat je deze week online zette. Uh, over de voorstelling. laten we even luisteren. Dat is een cabaretvoorstelling over polarisatie. Dus het belooft een avond te worden vol met tegenstellingen. Maar wacht, even, wat zei je daar nou polarisatie? Nee hoor, die voorstelling gaat over nuance. Over hoe overal twee kanten aan zitten. Nee, nee ja, het gaat echt over, over polarisatie. Over hoe mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Polarisatie, dan, de, dan denk je wel echt in extreme. Terwijl volgens mij is nuance dat je constructief ook de goede kant aan uh, zit. Hoe je de voorstelling bekijkt ligt kennelijk maar net aan je perspectief. In ieder geval kunnen. Ja, we, dat kun je wel zeggen. Ja. Maar het is toch raar dat wij nog niet weten waar die voorstelling over gaat. Zit zijn twee kanten van jou. Ja. Ja. Ik, heb, ik ga in het filmpje in, in discussie met mezelf. Uh, maar dat zit ook wel in die voorstelling. Heb ik geprobeerd om echt alles van twee kanten te bekijken. Is te luisteren naar de bubbels die er zijn en waarvan waaruit geschreeuwd wordt en wat wordt daar nou gezegd. En dat te verwoorden in die voorstelling. Ja. Ja. Ja. Um... Ja, Je had het ook nog over de kindermagneet. Hè? Uh, dat, dat, we, dat kinderen te veel naar beeldschermen kijken. Uh, ja, wie moeten wij nog volgen in de, in de, in de digitaal staat Jasper? Uh, Pieter Jouke. Is... Pieter, Pieter Jouke, maar dat is een uh, bekende van dit programma. Ja, maar ja. die moeten mensen toch echt ja, nou, een semantisch dat, koppeltje duiken? Ja, ja, ja, dat, dat, ja dat, dat, gaan, dat gaan wij doen uh, met heel veel plezier, kan ik je zeggen. Dank voor je komst. Graag gedaan. 1. Morgen in de perstribune. Gerard van der Wulp is oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal... voormalig correspondent in Washington... en voormalig directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Ik ben altijd journalist geweest en ik heb het allerleukst gevonden... om vooraan in de frontlijn te staan en berichten te doen over wat er gebeurt. Jorin Tamors is deze week verkozen tot schaatster van het jaar. Keerde van de Spelen uit Pyeongchang terug met een gouden en met een bronzen medaille. En en passant werd ze in China ook nog wereldkampioen. In 1356! Een Olympisch record! What? De peerstribune. Morgen vanaf 12 uur. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. In centro, Ngependa Kuvava Kavaida Zahidi. Kwaaza Bababu. In centro, Sasapia Nikenia. In centro, Kwenye radio SUV. In centro. In centro